Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam zijn al maanden verschillende explosies. Afgelopen nacht nog was het raak. Toen werd de gevel van een koffieshop vernield door een ontploffing. De politie weet ook wie achter de aanslagen zit. Gewoon criminele clubs die elkaar bestrijden, die ruzie met elkaar hebben... over in beslag genomen drugs, over drugs die bij elkaar is gestolen... of die andere uh, ruzies uh, met elkaar hebben over, over, allerlei, uh, over allerlei zaken. Ja, die, die bedreigen elkaar. Volgens de politie worden er minder minder vuurwapens gebruikt en juist meer zelfgeknutselde explosieven. De afgelopen tijd pakte de politie 40 verdachten op en ze denken dat het daar niet bij blijft. Er is meer bekend over warmtepompen in huizen. Vanaf 2026 moet in huizen zo'n duurzame pomp geïnstalleerd worden als de cv-ketel kapot gaat. En nu blijkt dat die verplichting niet geldt voor appartementen en monumenten, want daar is vaak geen plek voor zo'n grote en lawaaiige pomp. Miljoenen Nederlanders hebben het uitstelklusje van het jaar afgevinkt. Bij de Belastingdienst En dit jaar tot nu toe 9,8 miljoen aangiftes binnengekomen. De meeste aangiftes werden dit jaar gedaan op 1 maart. Dat was de eerste dag dat het kon. Het duurt nog een paar dagen, maar in Haarlem zitten ze al met hun hoofd bij het Bevrijdingsfestival. Honderden vrijwilligers zijn druk bezig met het opbouwen van de podia en de tenten. En ook Vera helpt mee. Het is uh, vrije tijd. Dat is echt wat er is. Yeah. Echt even wat anders doen dan mijn dagelijks leven. Ja, Het is gewoon gezellig. En ik vind van dat herhalende werk altijd heel chill, want dan gaat mijn hoofd uit. En dan is het chiller. Festivalgangers kunnen niet alleen naar Haarlem. Ook in bijvoorbeeld Vlissingen, Wageningen, Amsterdam en Utrecht zijn vrijdag de hele dag optredens. Het weer, langzaam koelt het af. Het kan ook wat regenen. Vanavond trekken die buien dan weer weg. Morgen begint bewolkt, later is er ook zon. En het wordt fris met zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Cold, bleak and rain Mmm Grim days hurting your state of mind In any kind of way Looking back and realize Nothing has changed Mmm Still not pleased with yourself It all remains But you step back, pretend to smile, drink too much, way too much. Feeling bad about yourself for the. Mill aan het einde. Dus Sweet Milk was dit met uh, Sometimes It Rains. En die komt morgen dus uit. Het is een nieuwe single. Uh, wij hebben hem uh, mogen draaien als eerste. En dat vinden we dan natuurlijk altijd wel leuk als we dat uh, van de platenmaatschappij zelf weten te krijgen. Sweet Milk. Waar komt die naam vandaan? Dat hebben de jongens zelf ook uh, gezegd. Uh, ze zagen ooit nog eens een keer een een of andere wielrenner uh, altijd maar tweede worden. En die wielrenner die heette Zoetemelk. En toen dachten ze laten wij ons maar Sweet Milk noemen. En zo is de bandnaam eigenlijk een beetje geboren. Uh, welkom in dit tweede uur. In dit tweede uur gaan we straks praten met Wolfie. En hij heeft een EP. Of tenminste gaat een EP uitbrengen. En vooruitlopend daarop hebben we onder meer een gesprek over de single die eraan zit te komen. Want ook hij komt met nieuw materiaal. En uh, als het goed is, uh, krijgen we dan uh, rond tien over de half negen... Joost van Beek van Weststone aan de telefoon. Want er schijnen er nogal wat uh, problemen te zijn met Alpaca Sunrise. Het album wat uh, Joost graag met zijn band uit wil brengen. Maar er schijnt in een of andere streamingsdienst een beetje, een beetje lastig uh, te zijn. Maar goed, dat horen we straks allemaal van hemzelf. Uh, en we hebben natuurlijk ook spink, nieuw materiaal. Want dit komt morgen uit. En dat is de andere kant van Elineman. Hier is Loon. Met haar tweede single Als ik later Famous ben Hij had beloofd Dat hij dit keer zou komen Heen en weer vanuit Parijs Ik vraag hem Waar die blijft Ik zie dat die online is Maar de vinkjes blijven grijs Ik voel het ik heb Weer een vriend verloren aan de fame Zijn podiums die groeiden En zijn ego groeide mee Vroeger was hij niet zo en dat irriteert me Vroegen we ons af hoe wij er zouden komen? Tot hij op een dag verdween. Nu heeft hij het gemaakt, leeft het leven van zijn dromen. Maar hij leeft het wel alleen. Op Insta lijkt hij blest, maar ik zie alleen maar pijn. Ik lees het als een les in hoe ik laat er niet wel zijn. Ik ben liever geliefd, dat is iets anders dan bekend. Vergeet niet waar je vandaan komt, want dan But you're there I'm wrong. Still have to go to cities over the world, see new places that I never heard. I still wanna wear my favorite shirt. Can go. Dat was Midnight Moses en zij komen uit Limburg en ze hebben ja, min of meer al wat singles uitgebracht. Bovendien eh, hebben ze ja, besloten om een aantal nummers uit te brengen in 2023 in de vorm van een cd. En dat is ook de bedoeling dat ze op de belangrijkste streamplatforms terug zijn te vinden. Eh, eerdere singles See You Around in Strange World en Dit Not Yet, dat eh, gaat weer over de broer van Paul Pinkers, de frontman van Midnight Moses, over zijn broer die ongeneeslijk ziek is. Daarvoor hoorde je uh, Loon en zij is uh, bezig met een uh, Nederlandstalig verhaal. En aan het eind uh, van het jaar, wat zeg ik in uh, september zo'n beetje, dan moet er een debuut EP gaan komen. En eerder uh, had ze al een eerste single uitgebracht. Uh, en nu heeft ze een single die morgen gaat verschijnen. Als ik later famous ben. Nu, tijd voor uh, Jelle Visser. Of beter bekend als Kif. Want dat is, uh, is de andere kant van, uh, van de, uh, de man. De naam lopen soms uh, dwars door elkaar heen. En ik kwam dit tegen. Na het luisteren bij het uh, programma van uh, radio-vriend Roy de Smet. Left anew. Het wordt beter met de dag. Nu even niet meer smoken. Puur om mezelf te laten zien, ik heb die shit niet nodig. Was altijd aan het vluchten om de pijn te verdoven. Ze noemden me verloren, ik ging het bijna geloven. Ja, mijn ogen op de prijs, ik had ze al die tijd gesloten. Het lukte je niet om bij me te komen. Maar gelukkig ben ik niet meer op de bodem. Gelukkig ben ik niet meer Ik aan ben nog niet waar ik moet zijn, maar het is beter dan het was. Ik ken de bodem zorg dat ik daar niet beland En het doet pijn, kan niet vergeten maar ik lach Want ik weet zeker, het wordt beter met de dag En misschien ben ik nog niet waar ik moet zijn Maar ik weet dat mijn blessings om de hoek zijn Kijk nu niet meer naar de klok, ik heb genoeg tijd Lijkt een ander leven, soms ik was er vroeg bij Zoveel dingen gezien, maar het doet mij Niet meer zoveel als het deed. omdat ik niet meer toe kijk Nee, ik kan niet spelen op zeef Vergeet nooit de rain, maar ik zie het en het is niet eens lang geleden dat ik niks had zullen voor lang bewezen dat ik dit kan Kan het niet meer uit handen geven Ik kan het weten Nu komt alles op zijn tijd En het is niet eens lang geleden dat ik niks had Ik deal al te lang met licht in mij. mijn hart Kan het niet meer uit handen geven Ik kan het weten Nu komt het allemaal naar mij Ik ben nog niet waar ik moet zijn Maar het is beter dan het was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 ben ik daartegen aangekomen door te luisteren naar het programma van collega en radio -vriend Roy de Smet... op de maandagavond bij uh, Volendamse Omroep. Uh, en die heeft uh, dat nummer in zijn programma Roy eruit laten horen. Daarachter hoorde je Wolfie met bodem. En we hebben Wolf ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want... Er zijn best belangrijke zaken te bespreken met jou. Um, allereerst over deze single. Want die heb je als single nog uitgebracht, hè? geloof ik. Ja, dat is al enige tijd geleden inderdaad. Ja. Uh, het is ook de eerste track uh, van mijn aankomende EP. Ja. Uh, en die EP, die, die staat op het punt uit te komen. Of, moet ik dan, of moeten we nog heel even wachten dat het daar nog mee? Nou ja, er komt eerst uh, een single. Ja? 19 mei. Uh, en daarvoor zal zelfs uh, volgende week woensdag, dus dat is 3 mei, mm -hmm. uh, zal de live registratie online komen. Yeah. Van uh, een van de tracks uh, heb ik een live registratie gedaan in samenwerking met uh, 3 voor 12, No Man's Land mm -hmm. en een aantal muzikanten. Yeah. Uh, en uh, ja, dat zal volgende week... Uh, zal ik dat... Uh, Uitbrengen. Ja, dus, dus er komt nog een... Uh, uh, dat mensen dat... volgens mij op YouTube kunnen ze dat uh, terugkijken... met wat je nu net zegt. Ja, zeker. Ja. Dus het is 3 mei... dat is volgende week de live registratie. Dan 19 mei de single. En ja. dan 26 mei zal de hele EP online komen. Aha, dus dan... Uh, er staat nog wel wat in het vooruitzicht. Maar we gaan nog even e terug right. naar... Uh, afgelopen vrijdag, want... Uh, daar heb je een uh, sessie gedaan... Uh, voor mensen. En dat gebeurde in... De TNO Store. Ja, klopt ja. inderdaad. De TNO Store in uh, Amsterdam. Mm -hmm. uh, dat is CDijk uh, 59A. Ja. En uh, daar heb ik inderdaad een luistersessie gedaan voor mijn EP. Ja. Nou, dat was een, uh, was een groot succes. Ja. Ik had me eigenlijk uh, denk ik niet beter kunnen wensen. Uh, ontzettend veel support. Uh, ja, was gewoon heel erg leuk om te doen. Natuurlijk is het ook wel spannend om uh, je nieuwe muziek zeg maar, te laten horen. Al is het natuurlijk wel zo dat er meerdere nummers al uit waren. Yeah. Maar desalniettemin ook nog een aantal nummers niet. Um, het was heel mooi om daar uh, zulke goede reacties op te krijgen. Ja. Is dit uh, voor herhaling vatbaar? Zo'n luistersessie. Uh, voor mij, ja zeker. Ja, zeker. ja ik, uh, ik, uh, wat ik zeg, ik had me niet beter kunnen wensen, maar dat betekent niet... ...dat ik niet nog grotere plannen heb. Ja, ja. Dus in die zin uh, ja. was het gewoon uh, echt gewoon, uh, precies verlopen... ...zoals ik het uh, ongeveer in gedachten had. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik weinig verwachting had. Ja. Uh, maar ja, eigenlijk echt helemaal niks te klagen. Er waren genoeg mensen. Uh, de muziek werd heel goed ontvangen. Uh, ik had bijvoorbeeld ook, uh, omdat ik... Uh, bij deze EP, al mijn covers, heb ik de lettering zelf getekend. Ik heb namelijk ook een graffiti achtergrond. Ja. Toen ik uh, tiener was, heb ik dat heel veel gedaan. Um, heb ik alle letters dus zelf getekend, dus had ik een uh, poster uitgeprint van mijn EP, cover. Ja. En heb ik eigenlijk iedereen die daar aanwezig was, de kans gegeven ja, om eigenlijk datzelfde te doen en uh, iets op te schrijven. Ja. Dus uh, dat kan uh, zijn... Nou, ik had hier eigenlijk vandaag uh, liever niet willen zijn. Het was dat uh, die verjaardag niet doorging. <laughs> ja. Of het kan uh, natuurlijk een... Uh, ja, een, een, een mooie message zijn. En ja. nu heb ik dus een poster vol met... Ja... Geweldige berichten, hartjes, uh, namen en... Uh, ja, gewoon uh, enorme support. Ja, want jouw uh, songs... Die gaan toch eigenlijk... Uh, ja... Over jouw uh, leven en wat daarna uh, is uh, gebeurd. En waar je eigenlijk nu nog in zit. Ja, nee klopt. Het gaat eigenlijk gewoon over... Uh, ik schrijf gewoon over de dingen die heel dicht bij mij staan. Ja. Uh, dus dat gaat inderdaad over mijn verleden. En hoe ik daar mee om ben gegaan. Hoe ik een bepaalde knop heb kunnen vinden. Uh, daarom heet de EP ook Omhoog. Mm -hmm. uh, het gaat eigenlijk, ik neem je eigenlijk mee op mijn reis Omhoog. Daarom ja. beginnen we ook bij de bodem. En uiteindelijk uh, ja, sluiten we dan zeg maar af met, uh, met dat we een weg om, omhoog hebben gevonden. Dat ja. betekent niet dat we niet nog steeds aan het klimmen zijn. Ja. Maar, maar desalniettemin, ja, het is toch een bepaalde mindset die je zelf moet aanmeten... om uh, met sommige dingen om te kunnen gaan. Ja. Um tegenslagen in het leven... die uh, kun je dus denk ik wat makkelijker overwinnen dan ja, misschien een, een ander. Ja, het klinkt misschien een beetje raar in dat opzicht... maar mentaal weet je dus wat, uh, wat er op zo'n pad uh, dan ligt. Ja, inderdaad. Nou ja, kijk, uh, ik wil helemaal niet zeggen... dat ik er beter mee om zou kunnen... Nou dan ja, anderen, ja maar... Maar, uh, het is een beetje plastisch uitgedrukt uh, door mij dan. Maar uh, ik bedoel ermee <laughs> te zeggen van... je weet wat het is. Ja, zeker, zeker. Ja. En... en, en... Uh, wat dat betreft ben ik echt een uh, ja, overlever, zeg maar. Ik vind dat... Kijk, het, het gaat er niet zozeer om dat je je niet down mag voelen... of dat je niet bepaalde gebeurtenissen je kunt laten raken... maar je moet altijd met jezelf afspreken mm. wanneer je weer gaat staan. Yeah. Dus je, je, moet, je moet dat zeg maar, niet op zo'n beloop laten, want dan kan je er heel erg in blijven zitten... Yeah. Ja, en ik merkte gewoon dat er op een moment in mijn leven... Uh, ...heb ik gewoon die knop om moeten zetten. Yeah. En kon ik eigenlijk helemaal niet meer negatief denken. In ieder geval niet uh, langer dan een, een, een, een halve dag of een, of een avond. Mm. En omdat ik ook weet dat de volgende dag... Uh, ...komt het licht weer door de ja luxe flex of gordijnen. Yeah. En, en voel je eigenlijk die last op je schouders... Weer, ...weer lichter worden. En dan denk je... ...oh, ik kan er weer tegenaan. En ja. omdat ik dat weet... ...in die wetenschap... ...probeer ik ook te handelen en te denken... ...waardoor ik eigenlijk nooit meer het gevoel heb... ...nooit meer is natuurlijk uh, niet waar... ...maar veel minder het gevoel heb... ...dat ik... Uh, ...compleet verloren ben. Of, of, of... ...ik zal niet zeggen dat het mijn gevoel me niet bekruipt af en toe hoor... ...maar ja. het is gewoon dat ik gewoon weet... ...hoe ik met dat stemmetje of met die dingen... Moet, ...moet omspringen of zo. Dat, dat is het denk ik meer. Ja. Um, nou ja, we gaan uh, zo dadelijk... ...omhoog laten horen. Um, ja. Even voor de mensen... ...die jou willen vinden op het wereldwijde web... ...waar kunnen ze dat het beste doen? Nou ja, op Instagram... ...is het uh, Wolfie... ...underscore Op YouTube is het... ...Wolfie. En op... Uh, ...Spotify is het hetzelfde. is dus ook gewoon... ...Wolfie. Ja. Daar kan je al mijn muziek... ...vinden. Uh, op YouTube... Uh, Verschillende video's ook van mijn aankomende project. Uh, kan ik nog iets vertellen over het nummer Omhoog? Ja, mag. mag. Ja. ja, Omhoog gaat uh, over mijn zusje, die in, op een moment uh, ja, eigenlijk niet echt meer geloofde in zichzelf en niet geloofde dat er meer was dan, dan ja, de wereld die ze op dat moment zag. Uh, en eigenlijk is het een uh, ja, het is een bemoedigende boodschap. Uh, dat het ja, eigenlijk toch niet altijd volgens plan loopt. Dus ja, dat je, dat, je, dat je gewoon moet weten dat het nog kan. Dat zit ook in het refrein, zeg maar. En het mooie daarvan is, als ik het wil linken aan mijn, aan mijn EP... is het eigenlijk pas op het moment dat ik zelf op een betere plek was... kon ik uh, die boodschap vertellen. Want dan pas kun je een alternatief bieden. Als je zelf ook op een... Op een uh, ja, een, een, een, een slecht pad of een, of een bepaalde waar, waarin je eigenlijk niet een ander kunt helpen. Dus dan moet je altijd eerst jezelf helpen en dan pas kun je eigenlijk die helpende hand bieden. Dat is eigenlijk uh, wat ik heel erg hieruit heb geleerd. En dat nummer is eigenlijk gewoon ontstaan uh, omdat het gewoon heel, uh, heel dicht op mijn hart lag. Zeg me kon dat jij niet meer gelooft yeah, yeah. Waarom is die drempel elke keer zo ja. Yeah, yeah. Je ziet jezelf in de weg, ik ken het al Maar dat geeft ook niet, ik help je omhoog Tel me waarom jij het zo ziet Laat het los, nu nog kan, Want dat helpt je zo niet, je geeft het niet eens meer aan ik zie je ben lonely verwacht de dag, soms met de nacht Je gelooft niet Laat niemand meer dicht bij je In je trauma Je wacht er iemand je komt helpen Maar je hebt jezelf al vaker verdrogen Komt een dag dat er iemand je komt helpen yeah. Maar je moet jezelf eerst beloven What you heard about me, me, me, me, me, me, me So you heard about me, me, me, me, me, me What you heard about me, me, me, me, me, me So you heard about me, me, me, me My reputation precedes me All of these rumors are sleazy Care what you heard or who did it first I'm careful with words Cause it takes a little more than a bit to calm down If you wanna show, I'll make it shut down Come and get it if you walk What you talk about Don't get too proud now. What you heard about me, me, me, me, me. So you heard about me, me, me, me, me. What you heard about me, me, me, me, me. So you heard about me. Me, me, me. What you heard about, what you what you heard about me, what you heard about, what you what you heard about me, what you heard about, what you what you heard about me, me walking, eyes on me. Tell me what you heard about me. Spit it out and keep it brief. Waste my time, I call that needy 'cause it takes a little more than a bunch of rebounds. Blow a kiss, that's my ex in the crowd. Wow, come and get it if you walk what you talk about. That's my name on your tongue now.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 Dit is de nieuwe Flora. De dame die wij hier ook uh, ooit in de studio hebben gehad. Vorig jaar zelfs nog. Um, haar nieuwe single heet What You Heard About Me. En daarvoor hoorde je Wolfie met Omhoog. En zoals uh, gezegd in het interview. Op 3 mei, zo'n beetje, dan uh, verschijnt er een uh, live registratie... van hetgeen waar hij mee bezig is. En hoe dat gaat uh, uh, verschijnen. En uh, nou sowieso op YouTube. Maar uh, waar het in, ook in een nieuwsvorm... Uh, dat wij dat ergens meenemen. Dat, uh, daar zijn we er nog niet helemaal over uit. Uh, we gaan nog één... Uh, twee nummers uh, laten horen. Dit is er één van. Dit is Daniel de Boer. Hij oh. komt uit het Westland. West-Friesland zelfs. en Mother Earth. Oh. As the night is young I'll be gone Be gone for long, I will tell you this. This is not a run, even though Of my mind It used to be so very hard to find. Open your head, show me pictures of the end. Used to say you've nowhere left to hide. And find another place we came along, then I will wait for you. Come along, and I will wait. Twee nummers achter elkaar. Daniel de Boer. Ik zei Westland, maar het is dus West-Friesland. En West-Friesland, dat is in de buurt van Enkhuizen, horen. En dit wat je nu hoort is Westone. En die komt daar ook uit die buurt vandaan. En het zijn dus gewoon twee Noord-Hollandse producties die we hebben gedraaid. En Westone, uh, die heeft uh, nogal wat last van streamingsdiensten. Want uh, dat Alpaca Sunrise, dat is denk ik net zoiets als mijn bevalling uit uh, mijn moeders buik. Uh, want ik was ook al maar een laatkomer. Ik werd in september uitgerekend en ik kwam pas in oktober. Ik ben gewoon een laaie donder. En ik heb ook Joost van Westone aan de telefoon. En als hij dit hoort, dan moet je hij, moet hij dan uh, Homerisch lachen of niet? Ja. Een beetje. Ja, maar je, je wordt er wel verdrietig van, denk ik, uh, of niet? Ja, het is gewoon heel irritant. Ja. Het, het, is, het is een rechterdingetje. Ach. En het heeft ook met Buma te maken. En uh, op de manier waarop wij de, de muziek op de streamingdiensten proberen te krijgen. En het, ja, We hebben natuurlijk nog geen label. Ja. Dus dat, dat soort dingen moeten we allemaal zelf regelen. Ja, en dan uh, merk je hoe uh, behoorlijk veel werk een ja, onafhankelijke muzikant heb, denk ik, in dat opzicht. Ja, dat is, zeker. Het is ja. altijd al heel veel werk. Ja. Um, nou, goed hier in ieder geval weer aan de telefoon te hebben, want uh, het zit er wel aan te komen, hè, het, uh, het album. Oh, ja, ja, zeker. Ja. Het, is, het zijn nog wat uh, kleine klinkjes in de kabel maar uh, uh, het is onderweg. Het is onderweg. Ja. Uh, uh, geef eens ons een uh, richtpunt Wanneer kunnen we het nou echt gaan verwachten? Ja, ik denk uh, dat we volgende week. Uh, moet er toch wel achterop staan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, dit uh, zijn. Uh, een van de. Uh, ja, dit is een van de nummers die erop staat, weet. Uh, ik vind uh, hem uh, wel heel apart. Ja, uh, ik, vond, ik vind het grappig dat je die draaide nou ook. Ja. Want, um, ja. Die is. Ja, ja ik. Ik, ik had hem eigenlijk al voor je vergeten. Ik <laughs> was hem al vergeten. We hebben dat nummer gebruikt. als. Ja. Uh, als een soort van. Het was niet eens echt helemaal mijn keuze ja. om op, op het album te zetten, maar het was een soort bonus track. Want we wilden een soort outro met een soort akoestisch kort bonus trackje. Ja. En de guys van de band die hoorden dat liedje bij het selecteren. Ja. Want we hebben nogal wat. Ja. En toen zeiden, hé, hey, waarom niet dit nemen? Dit is mooi. zeg ik, hè, dit nemen? <laughs> ja. Oké, okay, ja, waarom niet? Ja. En, en, en, en zo is hij er uiteindelijk opgekomen. Uh, ja. Verschilt hij eigenlijk ook uh, met het andere werk uh, wat we van jullie kennen, als Weststone zijnde? Ja, absoluut. Ja. We, we hebben doorgaand hebben we uh, bijna geen akoestisch werk. Laat staan solo. Hmm. Het is uh, natuurlijk gewoon allemaal versterkt. Uh, en het is toch een beetje richting stadion rock. Dus dan. Uh, ja, ja kle kleine nummertjes, dat doen we niet zo heel veel, nee. Ja, uh, waarom hebben jullie dan toch uh, nu gekozen om het juist zo op deze manier te doen? Uh, nou, het is toch leuk om, je, om uh, diversiteit te laten zien ja. en uh, dat je ook zeg maar, een soort kleine setting kan doen. Ja. Dat het niet altijd uh, mega hard en uh, mega groot ho hoeft te zijn. Dat kan soms ook klein en dat hebben we ook met, het voor met de vorige single uh, Paper Minds. Uh, ja. Uh, een beetje proberen te laten zien van: kijk, het kan ook, het kan ook gevoelig. Ja. Uh, het, uh, het, het ruikt ernaar uh, dat, uh, dat jullie ook uh, dus hier in een akoestische setting kunnen spelen. Zeg ik zo maar. We hebben het wel ook nagedacht, want we willen uh, ja. horen, willen we en uh, in Uptown Records willen we, uh, gaan we als het goed is, een, een, een in-store concertje doen mm -hmm. uh, om, om de plaat te promoten, die daar dan ook uh, te koop is. Ja. En dan uh, is het het idee om ook wat akoestisch te spelen. Maar dan gaan we ook harder nummers kijken ja. of we die ook gewoon onversterkt kunnen doen. Ja, uh, dat, dat, dat is, dat is een, wel een uitdaging. Vorige week hadden we hier de, de jongens van D-Rex uit uh, Alkmaar over de grond uh, gehad. Die hebben, dat, uh, die hebben met bloed, zweet en tranen uh, gelopen repeteren. en uh, nou, Dat uh, was dan een semi-akoestische setting, maar dat kunnen jullie dus ook? Ja, tuurlijk. En ja, en horen is uh, iets, uh, ja, iets verder weg van Alkmaar, maar uh, niet, uh, niet helemaal uh, onoverkomelijk, denk ik zo. Nou, nee hoor. Nee, hè? Uh. Nee, we waren gisteren nog in Alkmaar. Ah, dat bedoel ik dus. Uh, maar jullie zouden ook deze kant op kunnen komen om hier... Ja, dat, uh, oh. ja zie je, kijk, dat, dat willen we dan uh, <lacht> ook graag horen. Ja. Uh, uh, nou ja, je hebt het al een beetje min of meer verteld... wat, uh, wat, uh, wat de achtergronden van de Alpaca Sunrise is. Uh, maar hebben jullie ook al wat, uh, wat reacties er al een beetje op gekregen... van mensen in jullie directe omgeving... Van uh, de, de tracks die jullie al hebben laten horen, van uh, wat ze ervan vinden? Uh, sowieso, heel veel, uh, een deel van de tracks die erop staan, ja. dat zijn nummers die we live ook al hebben gespeeld, uh, nu dat we een beetje gegroeid zijn en aan het groeien zijn, de fanbase groeit ook, zien ja. we. Ja. Uh, dat de de, de, de diehard zeg maar, die horen bepaalde nummers al vanaf het begin. En ja. die staat nu op de plaat, analoog opgenomen. Ja. Dus die zijn razend enthousiast. En, en daarbij trekt dat ook weer heel veel nieuwe mensen. Ja, ja, ja. Het is een nou. beetje er ook over nagedacht om het juist op deze manier te doen? Ja, ja. ja kijk, je moet het zo zien: die Apaka Sunrise is eigenlijk een beetje een speciaal project voor ja. uh, de diehard fans ja. en voor de donateurs. Een speciaal analoog project. Ja, ja, ja. Het, is niet, het is niet hoe ik het normaal gesproken een album zou opnemen. Nee. Uh, dus na dit album kunnen we weer gewoon het uh, Dikhout zagen met plankenwerk uh, weer van jullie verwachten. Ja, absoluut. Ja. De, de helft is al klaar. <laughs> nou, Hierna uh, gaan we een EP uitbrengen trouwens. Oh ja? Ja. En dat is weer het, uh, het echte West-toonwerk zoals we dat kennen hè, dan? Ja, ja, zeker weten. Ja. ja. Nou, dan, dan houden we ja, dan, dan hou we ons wel weer aanbevallen. Want als het een beetje lekker scheurt en uh, schuurt, en weet ik allemaal wat. En het uh, klinkt uh, <lacht> lekker stevig, dan uh, steek ik mijn vinger graag weer op in, in dat ja, opzicht. Ja. Um, nou ja, um, even voor uh, de, de mensen thuis, want uh, er staan natuurlijk nog meer aparte tracks op. Uh, ik heb de dokter klaarstaan. Uh, wat, uh, wat was daar uh, de aanleiding van om, uh, om dat nummer zelf uh, zo te schrijven? <lacht> Um, wij gingen in 2020 onze eerste EP maken. Ja. En op het moment dat we dat wilden opnemen, toen um, kreeg ik keelontsteking. Ach. En toen heb ik eigenlijk, toen ik ziek was, um, en ik zat ook volgens mij zat ik toen ook aan de codeïne of zo iets waar je wazig van wordt. Ja. Uh, toen heb ik toch echt de, de kern van dit EP geschreven. Ja. En uh, dat werden hele leuke nummers. Ja. En uh, dokters slaat op. Uh, ja. ja. Als je dan um, iets van de dokter krijgt, dan uh, gaan sommige dingen toch wel een stuk lekkerder. Ja. Uh, je ziet de wereld uh, voor roze olifantjes aan. Zoiets? Ja, zoiets, ja. <laughs> met, het, met een beetje de nare kant. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, dan gaan we hem uh, laten horen. Van het album Albaka Sunrise is eerst het nummer Dokter... So you better go the dumps. Tree. En de nummer heet Wanderlust. Daarvoor hoorde je Weston met Doctor. En dit is zijn de mannen van Moving. En die komen ook binnenkort naar de studio. Het zal nog even aanlopen. In juni komen ze. En dit is een van de singles die ze hebben uitgebracht. Open Your Eyes. Does it seem just something, felt just something new? Oh my world, why's she dancing all alone? Is it cause she's made of something, made of something new? Oh, something that makes my thoughts go was Moving met uh, Open Your Eyes. We hebben er nog eentje die we nog uh, laten horen. Vorige week hebben we hem ook al uh, laten horen. Heleens is Might Delete Later en the Prelude. You have one new message. Hi there. I might delete later. Last year I made this post on my socials about an idea of making music out of voicemails. And something absolutely incredible happened